Nou wat lieve mensen, hier ben ik dan met RIT Radio en wel vanuit rijden, op de 8e januari 2011 alweer. En we hebben het alweer een hele week op zitten, dus het jaar is alweer bijna om, zou je zo zeggen. Maar terwijl ik zo heb uh, zitten kijken en de muziek een beetje aan het draaien was, heb ik zo een beetje de chat zitten volgen. En weet je wat het dan is? Het is toch heel gezellig. Als jullie elkaar dan weer ontmoeten, en dan weer met elkaar van gedachten wisselen, en weer ervaring met elkaar uitwisselen, is natuurlijk altijd weer gezellig. Precies wanneer je een goede bekende tegenkomt, om even een praatje te maken, en zo doen we dat, dat natuurlijk ook bij de Radio. Maar in ieder geval een hele, hele, hele goede avond. En wie zijn er op dit moment allemaal de moeite genomen om, om toch plaats te nemen in mijn chatkamer? Jullie weten, ik heb vanavond pannenkoeken gebakken, ik heb lekkere tomatensoep, dus ik zou zeggen, de koffie staat warm, de thee, het water staat heet, de, de, de frisdrank en de wijn en het bier ligt koel in de koelkast, dus ik zou zeggen, tas toe, tas toe. En maak het jezelf gezellig. Maar in ieder geval, een hele, hele goede avond. De eerste wil ik natuurlijk welkom eten, en dat is onze Danny. Goedenavond, lieve Danny. Gezellig dat je er ook weer bent vanavond. ...en dat je gewoon weer in ons midden bent, je gezellig mee wilt doen, twee uurtjes met ons allen, om dingen met elkaar te delen. Dan is er natuurlijk direct tegen onze alle Dirk, altijd weer heerlijk om hem te zien, maar weet ik weer dat het goed met hem gaat, dus ook jij lieve Dirk welkom. Dan is er natuurlijk donderdag, ook jij lieve donderdag, natuurlijk als antwoord op je mailtje. Je bent natuurlijk altijd van harte welkom als je in de buurt bent om lekker gezellig een keer naar me toe te komen altijd fijn en altijd heerlijk. Dan is er natuurlijk Jan, onze allerjan. Jan. Uh, die is natuurlijk ook niet te uh, Nou, Ik zie net dat uh, Krijn zegt, een mmm, lekker kopje tomaten. Ja, dat is altijd lekker, hè, Krijn. Ja, Jan is er natuurlijk ook weer. Die zit natuurlijk heel dicht bij de koelkast, met elkaar, Want dat is Jan al toevertrouwd. Dus goedenavond, lieve Jan. En dan is er natuurlijk Jochem. Ja, Jochem is vanavond gelukkig ook voor de partij. Hij is er niet altijd. Maar hij zal nu ook nog thuis zijn. Ik heb even wat gedronken. Ik, had ik heb van mijn tomaatenspuk. Ik gekregen, denk ik. Nou, nu is het wel een hele, hele goede naad. Nou, klinkt wel wat verkouden. Want ik moet ook al heel de hele tijd hoesten. Ik in de winkel, liep ik ook altijd heel de hele tijd de hoesten. Dus dat is de andere jaren. En het is wel flink verkouden. En iedere keer de kriebel hoest. Dus ik hoop dat ik het gewoon... Zonder moesten doorbrengen tijdens de artsvinding. Dan is het natuurlijk klaar, Goedenavond, lieve lievelares, ook fijne tijd bent, Ik hoop dat het allemaal weer een beetje goed gaat met je, en dat het al een beetje bent in je nieuwe woning. Want het is ook iedere keer weer nieuw. En in het begin is er de vermoeidheid, de spanning, en als het komt allemaal op daar klaar. En dan zit je daar en dan moet je toch nog even helemaal jezelf gaan vinden. Het moet toch jouw plek worden natuurlijk. Dan is er natuurlijk Liesbeth. ook jij Liesbeth, goedenavond, welkom. En natuurlijk ook jouw vriend, ik dacht dat hij Harry heet, als ik het goed begrepen had. Jij natuurlijk ook welkom. Dan natuurlijk onze Tom. Nou, Tom is niet dansen, vanavond. In eerste instantie zou hij dansen zijn, geloof ik, maar dat is oh nog meer, Dat zou volgende week zijn. Dan, maar dan is er in ieder geval Tom is er ook. Dan is er natuurlijk Edwin. Goedenavond, samen. Hallo lieve Edwin. Fijn dat jij er ook bent. Ik hoop dat het jou ook allemaal weer een stukje beter gaat. Dan natuurlijk Frank. Welkom Frank. Met natuurlijk tja, wel ergens op de achtergrond. Jullie ook lieve mensen welkom hier in de chatkamer. Iedereen. rijden van de Ritteradio. Dan natuurlijk is er Ineke. Goedenavond lieve Ineke. Ook jij natuurlijk welkom. Nou, jij bent al een tijdje gewend aan je huis. He, en je tuin, waarvan alles in te doen was. Dus jij natuurlijk ook een hele goede avond. En hoop ik ook met jouw hondje, nog omdat het allemaal goed met me gaat. Dan is er natuurlijk Krijn. Goedenavond, lieve Krijn. Goedenavond, lieve Krij, Ook jij natuurlijk welkom met Ina ergens op de achtergrond. En mocht Dennis toevallig luisteren, dan ook Dennis jij ook heel veel lieve groeten vanuit Rijen. Dan is er natuurlijk Linda. Ja, Linda, jij was er straks nog aan de telefoon. Jij wou iets over je droom weten, nou daar ga ik straks ook even over hebben. Wat, uh, als je over knaakt die je droom, wat te tekenen heeft. Maar ook jij, lieve Linda, welkom. Dan is er natuurlijk Marta. Marta, had ik gezien, die was al de kapper geweest. Heel sneaky. Als ze in zit te observeren, zei hij, Marta toen een meisje dat niet aan haar moet komen, haar aan de beurt, van zei ze nee, kijk nog even af, ik weet nog niet wat ik wil. Maar ja, dat is natuurlijk zo met die jonge leren de ene knippen meteen goed hebben daar feeling voor en kunnen dat gewoon van zijn natuurtalenten. Ja, iedereen moet natuurlijk door het leren, moeten ze het wel, door het vaak te doen, moeten ze het wel leren. Maar ja, ze kunnen wel een tussentijd je haar verknipt hebben natuurlijk. Dan is er natuurlijk uh, Pixio. Niet Pinocchio, maar Pixio. Goedenavond, lieve Pixio. Welkom hier bij ons bij Rid Radio. Ook gezellig dat jij vanavond in ons midden bent en met ons meeluistert en met ons meewerkt. En dan is er natuurlijk Vlinde, Goedenavond, lieve Vlinde, Ook jij welkom. En ook fijn dat jij er bent. En we straks. Even kijken hoor. dat het ik het er was. Of heb ik dat nou verkeerd gezien? Maar ja, dat zal in zijn weer wel uit. Maar dan wil ik natuurlijk de operator en brep natuurlijk ook alle lieve groetwensen vanuit Rijen En ook de mensen die op dit moment de moeite nemen om tijd uh, te nemen om naar mijn programma te luisteren, wil ik natuurlijk ook vanuit deze. Allemaal een hele lieve groetwensen vanuit Rijen en een paar uurtjes gezellig met ons te zijn hier vanuit mijn woonkamer naar jullie. Gezellig even Twee uur bezig zijn met van alles en met niets. Want dat is uiteindelijk de kracht van Ridd Radio. Jochem is er weer uit, zegt hij. Nou, Esmeralda is inmiddels ook binnengekomen. Goedenavond, lieve Esmeralda. Jij natuurlijk ook welkom bij ons altijd. En ook natuurlijk je kleine hondje. En dan komt Pascal binnen. Dus jij, Pascal, ook goedenavond. Welkom. Hier bij ons in het midden. Alleen dat uh, dat, uh, dat ding van dat IP-adres van Pascal komt me wel heel erg bekend voor. Zie je, nou, zie je wel? Dat is toch jochum. Nou, Colinda komt ook binnen. Goedenavond, lieve Colinda. Even de dwijlen en de slobemmer en de plaksel en de, de behang opzij gezet. En even rust nemen en even twee uurtjes bij ons vertoeven. Dan ben je er helemaal bij en dan is het allemaal weer heel gezellig. Dan kan je helemaal op rust komen. Dus dat is natuurlijk alleen maar heel erg zelf. Nou, wat gaan we vanavond euh, doen? Nou, ik zal vanavond voor jullie de, bestel, de voorspelling doen van 2011. Nou, straks heb ik er nog eens over na en denken geweest, maar nou, ik kreeg helemaal niks door. Maar dat maakt niet uit, want het kan zijn dat op het moment dat ik met de persoon zelf bezig ben, dat ik er spontaan door ga krijgen. Dus dat zal misschien ook wel. Ik heb van de week enkele kaarten euh, besteld. Die hebben binnengekomen, binnengekregen. En die kaart ga ik voor jullie ook vanavond trekken. En dan is er gewoon een bepaalde boodschap aan jullie, voor de persoon. En doet er dan iets mee en kijk wat de engel uiteindelijk jullie te zeggen heeft. En misschien dat het van daaruit verder ga en kijk wat ik nog meer over tegen jullie mag vertellen. Voor de persoon in kwestie, wat 2011 gaat brengen, weer voor jullie. We weten in het algemeen zal het voor iedereen goed komen. Je komt allemaal, uh, uh, ehm, het? Jullie uh, ze allemaal een, een veel prettiger jaar krijgen in 2011. Dus dat is positief ge gegeven. Maar dat telt voor iedereen. Het lijkt net alsof het in de lucht zit, zeg maar. Het zit in de lucht, net als de griep in de lucht kan zitten. Zo kan ook, uh, het blijde gevoel in de lucht zitten. En dat zullen wij natuurlijk allemaal proeven, ervaren en daarmee op een bepaalde manier mee omgaan. Dus weet je in ieder geval, dat dat allemaal, dat ons allemaal, hetzelfde geldt. Dus dat is voor niet de een minder als voor de ander. Alleen de een zal het positiever ervaren. En mensen die natuurlijk positief ingesteld zijn, zullen natuurlijk dit nog makkelijker voelen en er meer proeven en ervaren. Als mensen natuurlijk die al een beetje zwartgallig zijn, en van die doemdenkers, ja, daar is het ook voor. Maar dan zal het wat langer duren voordat het ook bij hun binnen gaat komen. Het is net als een bakseel. Het is net als een, een bacil. Je weet nooit hoe het is. Ja, ze vragen net of al iemand weet hoe het met Guus is. Ik weet niet, ik weet niet of Guus gisteravond heeft uitgezonden, dat weet ik natuurlijk. Nou, Krijg ik de koorts, is gezakt. Nou, ik heb uh, Guus een e-mailadres, dus anders had ik hem misschien wel zelf even gebeld gehad. Of ik had hem, trouw, kan hem trouwens kunnen bellen, want zijn nummer staat bij zijn, bij zijn dingen, Dus de koorts is gezakt van bij Gus. Ze dus koorts gaat, dan is je behoorlijk ziek, je weet. Ik heb toevallig gisteravond helemaal niet naar de radio geluisterd. Wat ik normaal altijd doe. Dan luister ik naar Adrien, naar de dames, naar Guus. Maar gisteravond was het eerst oh. flikken van Maastricht. Wat ik wel heel interessant vond. Daarna kwam Spoorloos. En daarna. dan weet ik het dan niet meer. Oh nee, ik lag op de bank en dan ben ik half vingerd. Dan ben ik de wakker geworden. Dan heb ik weer naar. Nou, wil iets te kijken. Het is, het is, uh... nou, Gius zit wel uitgezonden zich donderdag. Nou, dan is in ieder geval, uh, ...hoor ik wel dat met Gius. Gius, als je het hoort... ...als je luistert... ...dan ook een wel natuurlijk voor ons allemaal... ...van harte beterschap... ...en dat je maar lekker snel op mag knappen. Want je weet, volgende week uh, kom ik niet in de uitzending... ...dan zit ik op dit moment al een heerlijk lopend buffet... ...van de Duivenclub, want die bestaat 110 jaar... ...en andere jaren ben ik altijd eerder weggegaan... ...maar ik doe het gewoon niet. Ik vind, uh, ik heb mensen genoeg... ...die het op een net zo fijne manier... Uh, voor mij kunnen. kunnen waarnemen. En. dan zeg ik gewoon. laat die het dan gezellig doen. van de week hebben ze wel iets geopperd. en ik ben staat er eigenlijk helemaal achter. ze hadden al gezegd. kunnen we geen uitzending dan doen. via Skype. en dan met elkaar. dus met meerdere een uitzending. ik heb gezegd. gauw dat moeten jullie echt gaan doen. dan zal het best wel leuk. Er wel luisteraars voorkomen en dan eens ik thuis en dat skypen naar elkaar. en dan gewoon gezamenlijk. En wat het over muziek en over andere dingen. Dus Jochem heeft heel veel verstand van muziek. Tom uh, die was er voor, Tom. Die was er ook voor te porren. Nou, dan zouden ze toch, zouden ze toch met, uh, met een paar man, dan moeten het natuurlijk geen tien geen worden, maar met een man of drie, vier, om dan gezellig een programma te presenteren op Ridd Radio. En dan zal zeker, zal het luisteren. Dus eigenlijk, nou, misschien is het uh, leuk om dat volgende week te gaan proberen want toen was Guus ziek van de week. Volgende week eventueel te promoten op de avond dat ik er niet ben. Dat je dan met elkaar van de week een keer oefent en met elkaar afspreekt. Zou misschien heel gezellig zijn, want anders is het donderdag met Gus mijn uitzending. Maar misschien is het toch leuk om dat deze manier dus uit te proberen. Kijken of het lukt. Kijken of het is. Je hebt luisteraars. Mensen kunnen uh, uh, zeggen of het wel klinkt of niet klinkt. Of het leuk is of niet leuk. En dan kun je gewoon kijken, hebben we je tijd van de week... En er zijn nog tijden vrij genoeg bij de radio, dat het niet uitgezonden wordt. Nou, dan is zeker met operator en met Red Red te regelen dat jullie dan uh, gezamenlijk een uitzending gaan doen. En dat zal zeker luisteraars tre uh, um, trekken die daar weer in geïnteresseerd zijn. Dus ik zou het zeker altijd de mogelijkheid openhouden, uh, de mogelijkheid openhouden om dit te, uh, toch eens te doen. Maar dat is natuurlijk altijd heel erg mooi. Nou, voor ik begin met mijn kaartjes te trekken en aan de voorspellingen. Linda die belde mij dus straks op, want die had gedroomd van ratten. Nou, ik weet dat ratten te maken hebben met knaagdieren. En knaagdieren die uh, zeggen altijd dat je bang bent voor verlies. Dat er verlies komt, dat je bang bent en je, dat je je levensenergie gaat verliezen. het kan ook zijn dat je je eigenlijk te druk maakt over een ander. Nou, ik zal even lezen Linda, wat mijn uh, dromenboek erover zegt. Nou, eerst heb ik natuurlijk gekeken bij ratten. Nou, bij ratten staat zie knaagdieren. Het, eh, het daar vermelden kan nog worden uitgebreid met angst voor ziek worden. Dus je kunt ook, dan gaan we kijken bij knaagdieren. Dan ga ik even kijken in mijn dromenboek bij knaagdieren. Ik vind dat de dromen, die moet je eigenlijk al knaagdieren. Glippen door onze dromen en proberen voor ons leven waardevolle dingen... Weg te slepen. Zulke dromen voorspellen gewoonlijk iets onaangenaams en verwijzen naar twijfel aan onszelf, onderdrukt verdriet, zorgen om het dagelijks brood en de angst voor het verlies van levenskracht. Dus dat is uiteindelijk wat, wat is wanneer je van knaagdieren droomt. En daar vallen konijnhonden, ratten en muizen. Dus dat, dat wist ik, dat had met verlies te maken. Maar het kan, kan gedachten van jezelf zijn. Daar kun je jezelf ergens druk over maken. Maar dat zal altijd. Hè, maar dus houd daar altijd rekening mee. Dat we maken vaak een angst in jezelf voor verlies, voor levenskracht, voor dingen die je dierbaar zijn. En dat kan, dat je je toch misschien liever naar onbewust zorgen maakt om dingen, mensen om jou heen of zo. Dus daar moet je altijd rekening mee houden. Dan ga je nu even de muziek wat harder zetten. Want ik moet even naar het toilet. Oh, ik ben er weer. Want uh, ik heb gelijk lieve keten gegeven, en toen liep Wauw Pin aan mijn plaats lopen. En toen zag ik dat Benny aan de voorkant van het raam zat. Dus die moest ik, ook, moest ik weer terug naar de voordeur en Benny weer binnenlaten. Dus dan zijn die ook niet zo rustig, die, uh, die twee katten. Die kunnen nou smikkelen. Nee, uh, lieve Kate, dat, die, dat is geen groot eten, hè? Die eet heel dikwijls, een beetje. En begin daar lekker de pootje af te likken en er een te wassen. Dus uh, dan zeggen ze wel, dan krijg je onverwacht bezoek hè, als de kat uh, was, dus Dat zou ook kunnen, maar eens even kijken. Wat er inmiddels is gebeurd, nou ik zie dat inmiddels Liedewijk binnengekomen is. En Tjako, goedenavond lieve Tjako en lieve Liedewijk. Ik zie dat ook Shobian uh, binnengekomen is, goedenavond lieve Shobian. Jij natuurlijk ook welkom natuurlijk bij ons. En verder is geloof ik dat het nog steeds hetzelfde is gebleven. Al Bjorn is ook binnengekomen vanuit België. Goedenavond, lieve Bjorn. Ook fijn dat jij er natuurlijk bent. Dus ik zou zeggen allemaal een hele, hele goedenavond. Het zal best jezelf al in de koelkast gedoken, haha. <tieden> Nou, nee, er staat op het moment helemaal niet veel in de koelkast. Uh, Jan, want ik ben een beetje op mijn lijn aan het letten. Nu dat al veel helpt. Maar dan ben ik wel in ieder geval, uh, wil ik een beetje letten. Nou, dus wat ga ik doen? Ik ga in ieder geval een kaartje trekken. En ik ga kijken dat ik van daaruit iets persoonlijks aan jou door mag geven wat ik doorkrijg. krijg. Krijg ik niks door, is het ook zo. Krijg ik wel iets door, dan kan ik je doorgeven want dan moet ik nu natuurlijk me heel erg concentreren op je. Even mijn eigen toetsenbord. Ik zet hem op tafel. Dan ga ik de kaart netjes uitleggen. Ik leg ze wel allemaal even één. Als ik ze gepakt heb, dan leg ik hem weg. Dus niemand krijgt dezelfde. Ook al zou misschien dat wel eens, meestal is het wel eens, dat je toch allemaal ongeveer dezelfde boodschap we wel eens kan hebben. We gaan eens eventjes kijken... Dan gaan we deze keer eens vanaf onderaan beginnen. En dan begin ik bij mij stel op dit moment onderaan. In mijn lijstje staat vlinder. En voor vlinder ga ik de eerste engelenkaart trekken. En kijken wat die... Wat dit kaartje zegt. Voor jou lieve vlinder hebben de engelen de volgende boodschap. Verbinding is iets wat je aangeboden krijgt. Een mogelijkheid. Neem je dit geschenk niet aan, of werken anderen niet mee, dan zal de hemel je steeds weer nieuwe mogelijkheden aanreiken. Dus, verbinding is iets wat je aangeboden krijgt. Dat betekent een mogelijkheid. Neem je dit geschenk niet aan, of werken anderen niet mee, dus een verbinding, kan een relatie zijn, kan een vriendschap zijn, werken die anderen niet mee, dan zal de hemel jou steeds weer nieuwe mogelijkheden aanreiken. En als ik dan voorspellend daar verder op in mag gaan, dan zie ik toch dat in 2011 er eh, voor jou uh, nieuwe relaties in het, uh, in het verschiet komen. Zoals ik het mag zien, lijkt het net op oude vrienden, waar je vermoedelijk al in vorig jaar uit jouw leven gaan zijn, dat daarvoor in de plaats in 2011 nieuwe vrienden gaan komen. Dus ik zie de mogelijkheden voor jou in 2011 dat er veel vernieuwing is. Maar meer vernieuwing in... in uh, vernieuwing in, in contacten, vernieuwing in uh, personen die uh, aangenaam zijn om te omgaan, dus vriendschappen dat kunnen relaties zijn, maar ja, vriendschappen zijn ook relaties. Dus dat is uiteindelijk, 2011 staat dat heel sterk voor jou in, in, in, in het teken van vernieuwing, dus aangenaam, dus prettige ervaringen met vernieuwde contacten. Dus dat is de kaart die ik voor jou heb mogen trekken, en de voorspelling die ik daaraan mag geven. Ik hoop dat je er wat mee kunt. Ik zie dat Mink ook binnenkomt. Daar komt de bruid. Daar komt de bruid. Ik heb nu een engelenkaart gepakt voor fictio. Dus fictio, de engelen zeggen tegen jou, niet de weg is het doel, maar het doel is het doel. Houd dit voor ogen, welke omwegen je ook bewandelt. Dus Dus weet in ieders geval? Dan is de pech gehad. Dan is de pech gehad, Krein, als het kaartje niet gehoord heeft. Want ik ga het niet allemaal overnieuw uh, doen, want ik heb het nou natuurlijk veel uh, drukker. Niet de weg is het doel. Dus weet je, want altijd heel goed. Niet de weg is het doel, maar het doel is het doel. Dus houd dit voor ogen. Welke omwegen je ook bewandelt, je moet toch bij je doel uitkomen. Kijk, er is natuurlijk een bepaald doel dat je hier gesteld Je kunt wel van je doel afwijken door een andere weg in te slaan. Dus... Oh, ze is naar nou de wasmachine toe. Dan heeft ze het niet gehoord. Dan zal ik het eigenlijk nog een keer zeggen. Dan zal ik het nog apart leggen. Dan had ik niet gezien dat ze... Nou, want ik, je moet rekening houden, ik kijk nu niet naar de chat, hè. Want ik ben met mijn gedachten boven in de sfeer, Dus dan om, om een contact te krijgen, om te kijken of ik iets tegen jullie mag zeggen. En dan kan ik me niet en op de, op de chat concentreren, en op, op de boodschappen die ik doorkrijg. Ik kan wel veel, maar ik moet wel geconcentreerd bezig zijn. Dus dat was het, dat was het ding ervoor. Dus dat De voorspelling die ik daarbij kan geven aan Pixio is eigenlijk over 2011, dat het toch te maken gaat krijgen met het, uh, ja, ik laat het gewoon luiden door die Engelen. Hè? dat het gewoon te maken heeft met het feit dat hij dat een bepaald doel nastreeft, maar iedere keer uh, het gevoel krijgt, uh, ik zit op de verkeerde weg of ik ben, uh, ik laat het maar varen. Dus lieve Pixio, als je een doel gesteld hebt... dat je wilt bereiken dit jaar... dan zul je dat ook bereiken. Want het gaat om datgene wat je wilt bereiken... en niet om de weg ernaartoe. Je kunt er van afdwalen, maar dat doel staat vast. Dus als er iets is in jouw leven... waar jij al een lange tijd mee gelopen hebt... dan zal dat in 2011 een bewaarheid worden. Dat kan van alles zijn. Het kan zijn dat je een studie wil gaan volgen... Kan zijn mensen die met een eigen bedrijf willen beginnen. Je ja, mensen die willen veranderen van, van werk of van relatie. Maar wat, wat doe jij ook je gesteld? Dat zal dit in 2011 zal dat werkelijkheid worden. En ik zie al dat het binnen vier maanden ook al de vorm aan gaat nemen. En het is aan jou om daar, om dat te kijken wat het wordt. Nu ga ik het kaartje trekken, de engelenkaart pakken voor, voor Marta. Marta, ik heb ook, pak ook voor jou een engelenkaart en we gaan eerst even kijken wat de engelen jou te vertellen hebben. Voor jou het kaartje, uh, Marta, goed luisteren. Geluk vind je niet door je op geluk, maar juist op de uitdaging van het leven te richten. En die aan te gaan. In andere woorden, geluk, dat zul je niet vinden als je, je alleen maar concentreert op geluk, maar je moet juist de uitdaging aangaan van het leven en je daarop richten. En dan zal het geluk vanzelf komen. En als ik dan als het, uh, boven... En als ik dan bovenaan de sferen vraag uh, wat uh, ze te vertellen hebben, Marta, over jou voor 2011 dan krijg ik uh, te horen dat ze vaak zeggen, dat ze zeggen tegen mij dat je je vaak heel erg eenzaam kan voelen, ondanks dat je toch uh, in een omgeving van mensen bent dat jij best je eigenlijk best als, vaak heel eenzaam kan voelen en ik, daar moet ik toch van zeggen en dat dan heeft misschien ook met het kaartje te maken, dat het geluk, moet je niet denken van, ik zoek het geluk, nee, je moet de uitdaging aangaan, en dan komt dat geluk vanzelf. En dan krijg ik sterk het gevoel, binnen nu, en als ik het gevoel krijg dat is dan dat ze tot eindelijk aan mij doorgeven, dan krijg ik sterk het gevoel binnen dat uh, 2011 voor jou een jaar wordt van, uh, ja, hoe moet ik dat zeggen? Een, een jaar wordt van stilstaan. Dus niet stilstaan, uh, stilstand in, in, in ontwikkeling, maar stilstaan bij uh, alle dingen die jou in je leven passeren. Word dus wat meer bewuster van de dingen om je, die om jou heen uh, plaatsvinden. En van daaruit zul je veel kracht uh, binnenkrijgen en dan, daardoor zul je je ook prettiger gaan voelen. Dus met andere woorden, 2011 zal op het einde van 2011, en dat gaat dan het jaar beginnen, zul je je eigen heel anders voelen als je je nu voelt. En wij komen daar in december 2011 op terug. Dus dit was jouw kaartje, alsjeblieft. Heb ik een, een enige kaart getrokken voor... voor Linda. Voor jou lieve Linda je relatie wordt er niet gelukkiger op door te eisen. Om gelukkig gemaakt te worden. Relaties, dat is niet, niet altijd. We denken dan meteen aan de man en zo. Relaties zijn ook je kinderen, je vrienden of wat het ook mogen zijn. Hè. Dus je relatie wordt er niet gelukkiger op door te eisen om gelukkig gemaakt te worden. Laat geluk uit je overvolle hart stromen en schenk het aan de ander. Dat is wat de engel tegen jou zegt. En dan ga ik kijken wat ik voor Linda eh, doorkrijg over 2011. Nou, Linda, voor jou zie ik in 2011 niet veel veranderen. Het leven gaat allemaal zijn zo gangetje, zoals ik het nu op dit moment doorkrijg. Hè. Ik zeg niet dat ik, het, dat ik misschien over een paar maanden terugkijk, en dat het dan anders wil, maar zoals het op het moment doorkrijgt, gaat er in dit jaar, in 2011, niet veel veranderen. Gaat het allemaal nog maar gewoon zo zijn gang, gangetje. Zo krijg ik het door. Maar ik geloof ook niet dat jij op veranderingen uitkent. Ik geloof ook niet dat ze dat. Ja, ik krijg ook zo door van. Ze wil helemaal niet te veel veranderingen in haar leven. Ze is juist gelukkig met leven, als het gewoon allemaal, allemaal goed is, en rust. Dus je beetje gewoon lekker rust. He, dus dat is wel, je moet meer in je rust gaan. Want ik zie ook een stuk rust, maar het blijft gewoon zijn gangetje gaan. Dus ik kan niks, ik kan op dit moment niet voorspellen, dat er, uh, dat je een lover uh, in huis gaat krijgen, of wat. Dus ik krijg alleen maar dat het zo even zijn gangetje blijft gaan. En misschien dat ik met deze boodschap je al voldoende uh, tevreden Tevredenheid mogen stellen, denk ik. Want ze geven me op het moment niet meer door, lieve Linda. Dus dat was voor Linda. Nee, nog niet te Ine. Nu ga ik een kaartje, een engel trekken voor Krijn. Voor jou, lieve Krijn, zeggen de engelen het volgende. Zonde van elke dag, waarin je niet minstens één keer gelachen, gehuild, je verwonderd of iets geschonken hebt. Dus je weet dat het zonde is, wanneer je niet één keer gelachen hebt, niet één keer gehuild, of je verwonderd hebt over dingen, of iets geschonken hebt. Dus het kan een glimlach zijn, een hartelijk woord, dat is ook een schenking die je aan mensen kunt geven. Maar je ziet dat ook huilen en je voelen ook bij het leven hoort. En ook hoort bij het totaalplaatje. Dus dat is de kaart van de engelen die tot jou spreken. We gaan kijken of ik vanuit de sfeer nog een boodschap voor je doorkrijg voor 2011, lieve op dit moment van jou doorkrijgt lieve Krijn, is het volgende. Ze zeggen dat jij het niet altijd even makkelijk hebt in het leven. Maar dat jouw optimisme en jouw positief ingestelde persoon die je bent, jou overal weer doorheen, dat jij je overal weer doorheen slaat. En dat is natuurlijk een heel positief gegeven. Dus in andere woorden, ook 2011 zal niet altijd uh, makkelijk zijn voor want zo krijgt het uiteindelijk door. Ja, maar daarbij zeggen ze weer, als hij positiviteit, in zijn uh, ingesteld, hij is positief ingesteld, uh, gesteld, hij heeft heel veel kracht in zichzelf, en dan slaat zich er overal doorheen. Dus lieve Krijn, misschien is het voor jou een, een goede voorspelling. Ik, ik heb altijd liever dat ze heel veel meer doorgeven, dat ik meer kan vertellen, maar als ze helaas niet meer zeggen, kan ik ook er niks meer bij bezien ik kan een heel mooi verhaal bij gaan zitten te verzinnen. Maar dat werkt. Ik ben nu verbonden met die andere, met die andere wereld. En ik zeg het precies aan mij. Qua zoals het bij jou voelt. Dus weet in ieder geval. Wat er ook op jou weg komt. Jouw positiviteit zal jou altijd. Is, jou, is jouw grootste kracht. Dus ik hoop dat je het daarmee wil doen. En anders weet ik het ook niet.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 Weet wat jij ook voor mensen kunt betekenen, hoe jij ook mensen probeert te helpen, te stimuleren in bepaalde dingen. En dan is deze kaart heel mooi. Hè? Dus wie echter, wie echt door een crisis heen is gegaan, dus dat ben jij, en er lichter uit is gekomen, zorg daarvoor dat ook anderen in hun leven weer iets te vieren hebben. Dus dat is het kaartje voor jou, Ineke. En als ik de boodschap. De boodschap die ik ontvang vanuit de sfeer aan jou verder door mag geven, laten ze mij toch zien dat jij nog meer zal gaan betekenen voor mensen die het moeilijk hebben in het leven en die jij door jouw ervaringen en door jouw weten, weten, dus ervaring en weten, duidelijk kan maken hoe ze op een prettigere manier in het leven zullen gaan staan. En dat is uiteindelijk in 2011, wat als het, eigenlijk als een rode draad door jou heen leeft. Kijk, ik wil niet zo zeggen dat jouw leven gewoon, jouw leven leeft en dat je je dagelijkse dingen hebt en andere, maar op, op jouw werkgebied of op jouw interessesgebied is dat misschien wel het belangrijkste voor jou in het leven, moet ik je dit zeggen. Dus dat jij door jouw ervaringen, dat jij door jouw weten mensen dingen mag laten zien en voelen en ervaren, dat ze daardoor beter met hun eigen leven aan kunnen gaan. En dat is de kaart van Ineke. ...kaart voor Frank. Ja, ik zie ook uh, wel... zie een moment even... ...het schijnt er dus mij een vraag heeft gesteld. Maar zo lieve mensen... ...ik uh, uh, kijk helemaal niet of jullie het eens zijn met mijn me, met me, met me voorspelling. Ik ben alleen niet maar met die kaart bezig... ...en ik ben alleen niet maar uh, aan het kijken wat ik, ik doorkrijg. Ik zeg dat en dan ga ik meteen naar de ander over... Dus neem we niet kwalijk als ik even niet reageer op vragen die jullie mij stellen in de chat. Dan komen we er straks wel op als ik jullie allemaal gehaald heb. Goed? Nu heb ik een engelenkaart mogen trekken en die is van Frank. Voor jou lieve Frank, sluit vrede met je ouders. Met de wereld en met jezelf. Je zult deze vrede uitstralen en zal boven je uitreiken en de hele wereld omvatten. En dat wil helemaal niet zeggen dat je een ruzie hebt moment met je ouders, maar deze staat nu in. Maar het kan ook zijn dat je vindt als kind, soms dat mensen voelen zich wel als kind tekort gedaan, of dat er iets is, maar een sluit in ieder geval vrede met je ouders, met de wereld en met jezelf. Als je dat hebt gedaan, dan zal jij je vrede uitstralen en ze zal boven je uitreiken. En de hele wereld omvatten. Dus dat zullen andere mensen voelen, dat jij op een gegeven moment rust in jezelf hebt gekregen. Als dat nog niet is, want het kan zijn dat je dat al hebt. En dan ga ik even kijken wat voor Frank, voor boodschap dat ik doorkrijg. Frank, voor jou krijg ik een boodschap door. Het lijkt net dat je binnenkort een teleurstelling krijgt. Het kan met werk te maken hebben, het kan met vriendschap te maken hebben. Wat het is, dat maakt, maakt niet uit. Is ook eigenlijk helemaal niet belangrijk. Maar jij uh, krijgt een teleurstelling te verwerken. En dan moet je eigenlijk het niet zo druk over maken. Want het is gewoon helemaal anders dan je denkt. Het zal dan niet veel positiever zijn. Dus zeg maar, je verwacht iets... Je zit er eigenlijk op te, je op te verheugen, zeg maar het gaat niet door en dan achteraf omdat het niet doorgegaan is, merk je dat het je veel gelukkiger maakt. Dus het is niet uh, zo erg als je in eerste instantie misschien op dat, moment, op dat moment zal voelen en het je aan zal trekken. Dus dat is in 2011 wat, wat, wat, wat, wat jou kan overkomen en aan de andere kant zie ik alleen maar... Uh, ja, moet ik dat zeggen? Ik zie een blauwe lucht met alle sterretjes. Nou, dat is alleen maar gunstig. Dus geniet er maar van. Laat het maar op je afkomen en geniet er maar van, lieve Frank. kaartje voor Edwin. Edwin, jouw engelen zeggen tegen jou, loopt een relatie stuk en blijft die in je hart verder gaan. Er zal een nieuwe ontmoeting komen. En in dit leven, of in een ander leven, maar neem je wel voor, dat je dan graag. dat je het dan wel graag beter zou willen doen. Dus. wanneer er een relatie stuk is gelopen bij jou. en die dan toch in jouw hart verder gaat, kan. is niet erg, maar er zal een nieuwe ontmoeting komen. En wanneer die komt, neem je dan voor. wat je dan graag beter zou willen doen. Dus wat je graag beter zou willen doen. in een nieuwe relatie die je misschien in een andere relatie niet goed heeft gedaan. En dan mag ik daardoor weer terug op ingaan, en dan krijg ik ook door dat er voor jou ook in 2011 een, een nieuwe relatie aan gaat komen. Maar probeer daar niet in de fouten te maken die je misschien... In een andere relatie, en dan heb ik het niet over de relatie van, van jouw overleden vrouw, maar dan heb ik het over andere relaties, waar je misschien fouten in gemaakt hebt. Het kan vriendschapsrelaties zijn, kan andere relaties zijn. Je gaat diezelfde fout niet maken in een nieuwe relatie. Dus ik uh, zie in 2011, op het einde van 2011 zeker, jou niet meer alleen. Dus dat is de boodschap die je krijgt voor het ga ik een kaart trekken voor Tom. Tom, een engelenkaart voor jou. De engelen, die spreken tot je, Tom, en die zeggen, zorg voor een stille plek en breng je gedachten tot rust. De hemel is hoffelijk en spreekt alleen dan wanneer er niemand anders aan het woord is. Ik vind het een hele mooie kaart. Dus, Zorg voor een plek en breng jouw gedachten tot rust. Want als je je gedachten maar doormalen en maar de hele tijd bezig zijn, dan kan de hemel eigenlijk niet tot jou spreken. Je kunt alleen maar, je kunt alleen maar de fijne dingen vanuit de kosmos binnenkrijgen, wanneer je zelf niet overloopt van zorgen en van dat je gedachten helemaal paniekrig zijn. Dat is de, wat de engelen zeggen, des. Dus, dus lieve Tom, zorg voor een stille plek en breng je gedachten tot rust. Wij zijn heel hoffelijk naar jou, maar we kunnen alleen maar tot jou spreken als, je, als er niemand aan het woord is, dus ook niet jouw gedachten. En als ik deze kaart zo mag lezen en daar een voorspelling uh, aan, aan mag uh, koppelen uh, wat ik door mag krijgen, dan moet ik alleen nog maar zeggen, lieve Tom, maak je geen zorgen. Het, het lijkt misschien nu allemaal een beetje troosteloos en hopeloos, maar toch, het komt allemaal goed. Ze, hebben, ze zijn zo, ze zijn goed, zo goed, goed met je gemeente. Misschien is het al wel dat het aan het goedkomen is, ik weet het niet maar zoals het voelt, maar het voelt voor mij gewoon goed. De 2011 zal mooi eindigen. Als 2010. Neem dat maar aan, want dit mag ik tegen jou zeggen, lieve Tom. En je zal zeggen: daar heb ik nu nog niks aan, maar zo moet ik het wel tegen je zeggen. Ik zie dat Mario ook binnengekomen is. Nu heb ik de kaart mogen trekken voor. Zie dat René ook binnengekomen in de tussentijd? Lieve tja, wat ik voor jou heb mogen trekken, de kaart is: Elke dag is een kostbaar juweel. Leef hem met trots, dankbaarheid en vreugde. En breng de unieke schoonheid daarvan tot vonkelen. Dus met andere woorden, lieve tja, geniet van elke dag. He? Dus want een elke dag is een kostbaar juweel. Ja, leven met trots, met dankbaarheid en vreugde. En breng de unieke schoonheid daarvan tot vonkelen. Dus breng de mooie dingen die op die dag aan je voorbij gegaan zijn, breng die tot leven en hou je daaraan vast. Dat is de kaart wat de engelen, de engelen die tot jou spreken en dat tot je zeggen. En even kijken wat ik voor char doorkrijg. Lieve char, heel veel mensen hebben het misschien al ooit tegen je gezegd. Maar ik krijg ook gewoon door dat jij gewoon jezelf moet blijven. Wanneer jij gewoon jezelf blijft en bent wie je bent, daarmee zul je altijd mensen er, uh, mee veroveren. Dan zul je mensen milder doorstemmen. En blijf wie je bent. En als je dit blijft doen, zal 2011 voor jou een vruchtbaar jaar zijn. Waarin jij, als jij daarop terugkijkt, op het einde van het jaar, waar je zegt ik heb iets betekend voor die mensen. Ik heb aan hun iets over mogen dragen, Iets wat ik zelf voelde, en ik heb daar mensen een stukje geluk door kunnen brengen. En dat is het dankbaar jaar van 2011 voor jou. Dat is een heel mooi jaar. Ik geloof wel, als ze dat tegen mij zouden zeggen, dan. Dat ik dan heel blij was dat ik die boodschap doorkreeg. Maar dat is de boodschap die ik krijg voor jou. Dus dat jij in 2011, met een hartelijk woord en met, met, met gewoon jezelf te zijn, heel veel van mensen gaat betekenen. Ze dus gaat druk krijgen. Nog een kaart voor Shobian. Lieve Shobian, ik ga eerst een engelenkaartje voor jou trekken en kijken wat de engelen tegen jou te verzegen hebben. Voor jou lieve Shobian, luister goed.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 In de gewone alledaagse dingen tegen gaan komen. En dan eens kijken wat het voor voorspellingen ik krijg voor jou voor 2011. Ik zie dat je het in 2011, zoals ze daarmee doorgeven, heel druk gaat krijgen. Maar, dat kan met een, een verandering of een verhuizing te maken gaan krijgen, ik weet het niet. Maar je gaat het heel druk krijgen. En niet alleen met werk, maar met andere dingen. Ik zie allemaal. Ik zie maar opruimen, niet opruimen, opruimen, opruimen. Dus wat het is, ik, ik kan er niet even mijn vinger opleggen. Maar nee, je gaat het heel druk krijgen dit jaar. En, maar vernieuwde vernieuw kansen, vernieu vernieuwing. Verandering, vernieuwing. waar je het heel druk in gaat krijgen. Dat kan te maken, want ik zie je ook allemaal opruimen, opruimen, opruimen. Met dozen, ruimen, opruimen. Ik weet niet of je al aan het ruimen bent, maar ik zie allemaal maar ruimen, ruimen, ruimen. Dus, verder kan ik, het, kan ik er niet veel over zeggen. Meer krijg ik er niet over door, maar misschien zal jij misschien al weten wat het is. En die weet dan zeggen ze boven niet meer als dat wat jij al weet. Maar dat is de boodschap die ik aan jou door mag geven van 2011. Dus een vruchtbaar veranderingen, mijl druk. Je gaat heel druk krijgen. Maar ik weet niet wat ik met de cafetaria moet. Ik krijg ook iets van de cafetaria door. Maar ik weet niet wat ik daarmee moet. Dus dat, dat is wat ik aan jou moet geven, lieve uh, uh, Jobian. Nog drukker, zegt Jobian. Ja, Ik kan er niks aan doen, lieve Jobian, maar zo zeggen ze het. Dus als jij dacht dat om, om lekker op je als te gaan zitten, maar zo werkt het niet. Maar nou, je moet natuurlijk wel je ontspanning nemen, hè? maar ja, zo krijg ik het door. Maar ik zie je anders op en, op en neer vliegen van het een naar het ander. Kan het zijn dat je ergens anders werkt, dat je ver moet reizen om te werken, maar ik zie je ik zie van het een naar het andere rennen in je ontijd. Maar Jobian zegt, kijk, kijk nou weer even op het chat, terwijl ik nou, kijk naar nou wie ik nu ga, dan zeg ik eh, dat ze het wel, wel weet, dat ze misschien wel weet wat het is. Hé, hey, René is er ook. Goedenavond, lieve René. Welkom. Ja, ze ziet wel, ze zegt wel, uh, ik Krijs, veel van mijn werk. Ja, ik zie je op en neer gaan allemaal. Want, tegen, zo, want tegen het een, een, dan zal het dat wel mee, dan zal het daar wel mee te maken hebben waar je het heel druk in gaat krijgen. Nou ja, als het financieel geld ben, is het alleen maar goed, hè. Voor jou, lieve René, nee. Welkom in ieders geval. goedenavond, heb ik de engelenkaart mogen trekken, verlang niet het kortstondige geluk van de oplaaiende vlam, maar wees blij met de gelijkmatige warme gloed. Geluk is de glimlachende metgezel van tevredenheid. Dus met andere woorden, ben tevreden met het geluk wat nu om je heen is. En verlang niet naar een kortstondige, op, uh, ge, uh, op een kortstondige geluk van het oplaaiende vlam wat even is. Je hebt natuurlijk aan een globaal leven heb je natuurlijk veel meer. Maar ik krijg op dit moment door vanuit de sfeer. Ik weet niet of je inmiddels al werk hebt, maar ik zie wel dat er werk gaat komen voor jou in 2011. Ik zie in 2011 voor jou er een baan aankomen. Maar het is net of het een baan is waar je ook voor moet reizen. Zeg maar iets, het lijkt iets van apparatuur, verkopen of iets, of brengen. Het lijkt net of je, dat je misschien in, in, in, in een, ergens werkt waar je spullen rond moet gaan brengen. Dus het kan ook een soort pakketdienst zijn ofzo. Maar ik zie je iets gaan doen waar je, waar je veel in de auto zou moeten zitten. Dus dat is wat ik zie bij jou, lieve René. En nu ga ik een kaart trekken voor Minken. Minken, je gaat vermoedelijk trouwen. En voor jou, lieve Minken heb, heb ik het kaartje. Vraag voor jou, René, hè? vraag, of Minke voor jou, hè. Vraag jezelf af waarvoor je bereid zou zijn om te sterven. Dus, lieve Minken, dan wordt de engel vragen aan jou dat jij jezelf af moet vragen waar jij bereid voor zou zijn om te sterven. En dan zeggen ze bij: dat is waarvoor je zult leven. Dus de enige vragen, waar zou jij bereid voor zijn om te sterven? En als je dan zegt, ja dat is niks, dan zeggen ze, nou dan heb je ook niks om waar je voor wil leven. Zeg ik zou willen sterven voor mijn kinderen, dan, dan zijn jouw kinderen... Datgene waar jij voor wil leven. Dus dat is iets wat je jezelf af moet vragen. Dit is niet alleen voor minken, maar dat zou ons eigenlijk allemaal eens af moeten vragen. Hè? Vraag het dus gewoon uw zeven tussendoor aan jezelf. Waar zou ik voor willen sterven? En weet dan ook dat dat ook dat is waar je ook voor wil leven. En dat moet je doel dan zijn. En voor minder moet ik zeggen, 2011, komt voor mij een beetje verwarrend allemaal over, zo vanuit de sfeer. Hè? Ze zeggen tegen mij, het is nu allemaal even verwarrend, maar laat ze maar even tot rust komen. Dus ze zeggen op dit moment even niets. Waarom? Dat weet ik niet. Vaak heeft het te maken dat jij gewoon zelf uit iets moet komen, of zelf uit een, uit een, uit een conflict moet komen met, voor je, met jezelf of met iets anders. Nou, ze geven jou op dit moment even geen raad. Want het kan gewoon over een paar maanden weer anders zijn. hoor die Nu heb ik een kaartje van Mario. Mario, ik ga eerst jou de engelenkaart voorlezen. Voor jou, lieve Mario, de engelen zeggen het volgende tegen jou. De meeste mensen weten niet wat ze doen en wie hen ertoe aanzet. Vergeef hen daarom. Dus met andere woorden, er zijn misschien mensen in jouw omgeving die jou pijn hebben gedaan. En doordat ze jou die pijn hebben gedaan, weten ze vaak niet waarom dat ze het gedaan hebben. En ze weten ook niet wat de reden is dat ze tot dat moment gekomen zijn. En dan wordt er ook vanuit de engelen gevraagd aan jou, vergeef dan ook die mensen daarom. Vaak weten mensen vaak niet waarom ze andere mensen kwetsen, of waarom dat ze kwetsende dingen zeggen tegen andere mensen. Dus wat, wat zet hun daartoe aan, dat weet niet iedereen. En 2011, voor jou, lieve Mario's. Ik zie allemaal iets met, met kinderen. Ik weet natuurlijk niet oud je bent. Maar ik zie iets met kinderen. Of in jouw omgeving worden kinderen geboren... of je krijgt daar heel erg mee te maken. Maar ik krijg iets met kinderen. 2011 zal echt in de, in, in, in de, in de tendens staan met kinderen. Je zult veel met kinderen te maken gaan krijgen. Of kinderen... ...of het kind die jezelf weer ontdekken... ...maar wat het is, maar het heeft iets met kinderen te maken. Ik laat het verder helemaal los... ...want verder kan ik er niet zo over zeggen... Maar ...het heeft iets met kinderen te maken. Misschien dat jij da dadelijk zegt... ...ja, maar dat klopt wel... ...wat zus en zo... Uh, uh, ...dat heeft daarmee te maken... ...een zus van mij is zwanger... ...of moet toevallig op een kind gaan passen... ...of de buurvrouw is zwanger... of ...maakt niet uit, maar je gaat iets, iets met kinderen... ...iets met kinderen... Dat heel, ...waar je heel erg bij betrokken gaat raken... In 2011 zullen bepaalde kinderen heel veel, uh, in 2011 heel veel in jouw omgeving zijn of met jou te maken hebben. Dus dat is wat ik tegen jou mag zeggen. En nu de kaart van Lisbeth. Voor jou, lieve Elisabeth, kan deze engelen spreken tot jou en die zeggen, er valt niets aan te doen, zegt iemand die niets wil doen. Je kunt altijd iets doen op zijn minst in je binnenste, met gedachten en woorden en in gebed. Dus als er iets is in je omgeving waar je denkt, er kan ik niks aan doen, weet dan in ieder geval om er positief over te denken om er positief over te praten en in je gebed om hulp vragen, dan zal er altijd wat doen. Dus er valt niets aan te doen, zegt iemand die niets wil doen. Maar men kan altijd iets doen. Op zijn minst in jezelf, in je binnenste, of met je gedachten en met woorden en in je gebed. Nou, oh, je begint met de moestuin en ik ben enthousiast als een kind. Er zijn eigenlijk ook een kind of zo in je. Hé, de bubbel is net bevallen. Misschien iets met kids uit de Ja, je gaat iets met kinderen. Heel veel met kinderen te maken. Misschien dan met die moestaan, weet ik het. Als je dan kinderen daarbij je gaat betrekken of daarover gaat vertellen. Of... Ik weet het ook niet. Nu een kaart voor. Lieden wij. Dan ga ik eerst even een engelenkaartje trekken. Ik heb trouwens Lisbeth geen voorspelling gegeven. Van 2010, 11. Nou, deze avontuur ga ik voor Mario moeten zijn. Voor jou lieve lieden wij het volgende. Kijk naar je verleden zoals een tuinier naar zijn tuin. Liefdevol verzorgt hij al het goede en het mooie. Al het andere maakt hij vruchtbaar. Het is een heel mooie kaart, dus kijk naar jouw verleden zoals een tuin hier naar zijn tuin. Liefdevol verzorgt hij de goede en het mooie, dus kijk liefdevol terug naar het mooie wat er in jouw verleden heeft plaatsgevonden. En maak het minder mooie, maakt dat vruchtbaar. Dus probeer daar de goede kant van in te zien. 51. Ja, dat vraag je al, hè, waarom jij geen voorspel krijgt omdat uh, jouw voorspelling eigenlijk al helemaal klaar ligt, lieve Lisbeth. Daar is niks op aan te, Daar is niks op... Uh, aan jou, op jouw voorspelling is niks uh, aan toe te voegen. Jij weet eigenlijk al heel goed hoe jouw leven 2011 gaat verlopen. En ze kunnen daar niks, niks moois nog aan toevoegen. Maar het is gewoon allemaal heel mooi. Het is daarom eigenlijk dat ik er niks over kreeg. Ik kreeg wel dingen door van... Uh, want ik heb er niks over gezegd, maar ik kreeg alleen maar door... Dat, euh, dat je gewoon heel gelukkig zult zijn. Maar dat je er al bent en dat dat geluk gewoon in 2011 gewoon blijft. En waarom problemen zoeken als ze er niet zijn? Dus er is niet veel aan toe te voegen. Dus ik zou zeggen alleen maar geniet maar van elke dag, lieve meid. En maak er maar het beste van want de toekomst is uiteindelijk al ligt al open voor je. Daar hoeven ze niks meer over te voorspellen, want alles is al duidelijk. Het is daarvoor dat ik er niks over gezegd heb. Dus dat was voor jou, lieve Lisbeth. Ja, en voor een moet ik er toch bij vertellen dat, het, dat 2011 alleen maar een ontzettend fijn jaar voor jou kan worden. Als je inderdaad uh, het verleden uh, alleen maar, uit, als je naar het verleden kijkt, ik denk dat jij je eigenlijk nog heel veel laat leiden. tenminste al tekenen van 2010 hebt laten lijden door het verleden, maar als jij in 2011 jouw uh, uh, verleden los kan laten en alleen maar de positieve dingen in jouw herinnering mee gaat nemen, ik probeer de andere dingen die misschien toen fout gingen in, dit, in 2011 vruchtbaar te maken, dat het er voor jou gewoon een ontzettend mooi jaar begint te komen. Maar ik zie helemaal geen verhuizing, ik zie, ik zie niet uh, verandering van baan of zo. Ik zie niks spectaculaires, ik zie alleen nog maar, hetgeen wat ze mij laten zien is alleen nog maar, het is goed, het voelt goed, het voelt prettig. Sommige mensen denken al dat er een hoop ellende, een hoop ellende, uh, een hoop ellende voorspeld moet worden om dan duidelijk te zeggen van, dan is het een voorspelling. Maar je wordt ziek of je gaat dood of je uh, gaat verhuizen of je manga bij je weg of je gaat bij je weg en uh, ik, zie, uh, ik zie nare dingen. Maar als het allemaal positieve dingen zijn vanuit de spirituele wereld, ja dan is er eigenlijk weinig te zeggen. Dan kun je alleen maar zeggen van, nou ja het is gewoon goed. Kijk, ik zit, ik zit zelf ook niet spel niet te wachten, hoor. Waar we allerlei ellende aan, aan, aan uh, aangepraat wordt. Dus het is eigenlijk, het is gewoon goed. Als, als ze zeggen het is goed, dus dan is het goed. En vergeet niet dat we natuurlijk ook een heel stuk van de toekomst in eigen hand hebben. Nee, je kunt natuurlijk. Nee, ik krijg dat niet door. Lieve lieden, wij krijgen nog geen verhuizing door. Maar dat lijkt net alsof je dan zelf een beetje tegenhoudt. Nou, ik kijk nou weer op de chat, dus ik denk dat jij daar zelf een beetje tegen uh, houdt. Nu heb ik een kaartje voor, een engelenkaart kaart voor Laris. Ik zie dat er inmiddels ook blank binnengekomen is. En voor jou, lieve Laris, is is een kaart die jij heel erg goed zal begrijpen. Laat de tijd tot stilstand komen. Adem diep in en ga een moment op in de eeuwigheid. Adem uit en keer ontspannen terug in de tijd. Ik zal het nog een keer zeggen. Lieve Lares, laat de tijd tot stilstand komen. Adem diep in. Dus denk even helemaal nergens aan. Adem dan heel diep in. En ga dan terug een moment op in de eeuwigheid. Dus laat het maar alles los. Adem weer uit en keer ontspannen terug in de tijd. Nou, een verhuizing kan jou niet ervoor spelen, lieve Laris, want die heb je net achter de rug, maar die zie ik ook niet. Maar ik zie gewoon voor jou 2011 niks, niks, niks, eh, verontrustend. Alleen hier en daar een verkoudheidje, maar het kan zijn dat je dat nu hebt. Kijk, ik, ik, ik, je komt wat, wat rillig en wat misrig over, maar dat is wat, ik doork dat, wat ze mij laten voelen. Maar ik moet alleen maar zeggen, van geniet van de, van de momenten. Want je hebt zoveel om dankbaar voor te zijn. Dus er is niks uh, veel bijzonders te melden. Alleen, en dat hoeft ook niet. Mocht het leven door blijven gaan zoals het nou, is het alleen maar gelukkig toch? Ik ben al blij dat ze niks te voorspellen hebben voor me. Nieuwe kaart voor... Jochem. Nee Ingrid, jij bent er nog niet geweest. Een nieuwe kaart voor Jochen. Jochen, voor jou de kaart, breng orde in je leven. Je relaties en al je hokjes en vakjes. Chaos staat voor onverschilligheid. Orde is een vorm van liefde. Dus voor jou, jouw jochem, brengt orde in je leven, in je relaties en in al je hokjes en vakjes. Chaos staat voor onverschilligheid. Orde is een vorm van liefde. kan ik wel een beetje, dat die engel tot jou spreken, kan ik best wel bij jou plaatsen. Jochem? Alleen hun kunnen het mooier tegen jou vertellen, als ik, hè? Hun vertellen het nu tegen jou, niet ik. Snel kwaad, zie je? Nou, ik krijg dat ook door, hoor. En voor jou, Jochem, krijg ik door. Ik zie jou heel blij zijn in 2011. Het is net dat je gewoon uit je, uit je, uit je dal gaat komen. En ik zie je gewoon blij zijn. Ik zie je gewoon fluiten zo vrolijk zijn. Dus ik denk dat er voor jou een mooie tijd aan gaat komen. Zoals ze het aan mij laat ze zien. En zoals ze mij, zoals ze mij jou laten zien. Ik zie je gewoon blij en vrolijk. Dus ga er maar gewoon. Uh, op zitten wachten en het kon vanzelf. Dus uh, 2011 wordt voor jou een blij jaar. En voor, uh, voor Pascal, het kaartje, niet mijn wil, niet mij, niet mij, maar uw wil geschieden. Naar Gods wil kun je je alleen schikken wanneer je je eigen wil hebt leren vormen en cultiveren. Dus wanneer je je eigen wil kunt vormen, als je je eigen wil onder controle hebt, dan pas... Kan je je schikken naar Gods wil? Dus dat is voor Pascal. En dus voor Pascal moet ik toch zeggen: dat die moet leren in het leven een beetje bij zichzelf te blijven. En zich niet te veel laten beïnvloeden door mening van anderen. Want je moet je eigen wil, die heb je, en die moet je mee leren omgaan. En niet zo wat een ander zegt tegen je. En als je dat gaat doen, probeer dat in Israël in 2011 je eigen te gaan maken. Dat is de boodschap die ik jou moet geven daarover. Een nieuwe kaart voor jou. Voor jou, Jan, zegt de engel het volgende tegen jou. Je hoort de stem van je engel. Ziet zijn wenk en voelt zijn werkzaamheid. Heb vertrouwen in jezelf. Met een groot uitroepteken. Dus, je hoort de stem van je engel. Je ziet zijn wenk en voelt zijn werkzaamheid. Dus heb vertrouwen in jezelf, want uiteindelijk, hun helpen je er overal bij. En Zoals ik het doorkrijg, lieve Jan, zal 2011 een bewogen jaar gaan worden. En een bewogen jaar, is dus een jaar vol hernieuwingen. Geen veranderingen, maar hernieuwingen. Dus er komen allemaal nieuwe dingen aan. Ik kan met je werk te maken hebben. Ernieuwingen. Het kan met je werk maken, het kan zijn dat je op een andere manier, uh, dat je baas op een andere manier gaat werken, dat je het anders aan gaat pakken, maar het wordt wel een bewogen jaar, dus het wordt wel een mooi jaar. En dat is al voor jou persoonlijk, hè? Het wordt een bewogen jaar, dus je al heel duidelijk ook aanwezig zijn in, in dat jaar. Je zal duidelijk aanwezig zijn, duidelijk uh, je stempel op bepaalde dingen zetten. Het zal een bewogen jaar zijn voor jou, maar met veel hernieuwingen. Dus er komen heel veel nieuwe dingen op je weg. En dat wil niet zo verandering van werk, maar al, uh, in het werk, andre, andere dingen in het werk zelf. Dus zo moet ik het tegen jou zeggen, Jan. Dus ze uh, gaat er maar lekker, gaat er maar voor. Kan je niet mis, toch? De nieuwe kaart voor Tjako. Voor jou lieve Tjakko, zoek je het goede en het ware, zoek het schone en daarin zul je het vinden. Dus zoek jij het goede en het ware, zoek dan in het schone en daarin zul je het vinden. Dus in het mooie zul je het ware en het goede voelen. Dat is altijd eigenlijk, hè. En vanuit voor 2011, op de voorspelling die ik jou moet zeggen, of de boodschap die ik jou mag geven, mee mag geven is gewoon, lieve Chaco, blijft gewoon op de weg die je nu gaat. Ze Zeker gewoon, Chaco, blijft op de weg. Deze weg is goed. En zal ook in 2011, zal dat zijn vrucht af gaan werken. Het lijkt net of jij een andere weg bent ingeslaan, wat misschien voor jouw idee in eerste instantie geen goede weg zou zijn, maar door die weg in te gaan slaan, zul je gaan merken dat dat zijn vrucht af gaat werken. Werpen in 2011. Dus je bent de goede weg in gaan slaan. En blijf, en blijf ook op die weg, wordt er gezegd. Dus ga er niet meer vanaf en, en streef je dat die na. Nu de kaart voor Ingrid. Meneer Ingrid, hier komt jouw kaart. Voor jou, lieve Ingrid, zal het leven niet altijd makkelijk zijn, want de engelen zeggen tegen jou, ontdek in je verdriet de bron van inzicht, medelijden en liefdeskracht. Dus vanuit jouw eigen verdriet is er een bron van inzicht ontstaan, een bron van leven voor je medemens en er is liefdeskracht ontstaan. En zoals ik jou ervaren heb, Geloof ik ook wel dat jij een persoon bent die inzicht heeft, die medeleven kan hebben met een ander, in die vol liefde zit. En dan wil ik alleen nog maar toevoegen voor 2011, lieve Ingrid, ga op deze, ga gewoon zo door. Het zit gewoon goed en geniet er gewoon van, want je verdient het ook. Kijk, dat is wat ik doorkrijg, hè. Dus het is niet de voorspelling van 2011, maar dat is wat ik doorkrijg van, vanuit de andere wereld, dat ik dit tegen jou moet zeggen. En ik denk dat dat op zich al een hele mooie boodschap is mee te nemen in het dit, in dit nieuwe jaar. Dan ga ik eens even kijken wat de engelen... Wat de engelen tegen...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 Vergeef je naast als jezelf. Ik weet dat dat niet altijd makkelijk is. Vergeef daarom allereerst altijd jezelf. Want dat is het beste. Je bent niet altijd overal de schuld van. In het begin van een betere weg is berouw. Dus voelt een stukje berouw in jezelf. Is een verandering die in jezelf plaats gaat maken. En is zelf een vergiffenis. Want het betrekt het vaak zo op onszelf, hè? Als andere mensen verbindingen doen, dus dan samen we ons wel eens af te vragen: ligt het niet aan ons? Tenminste, althans, zo kan ik me dat voorstellen en dat doet niet. Wij zijn nog nooit verantwoordelijk voor een ander. We zijn alleen maar verantwoordelijk voor onszelf. Houd dat altijd heel goed voor ogen, lieve mensen. En... Je had dus straks een vraag gesteld, geloof ik. Uh, had het te maken of je op vakantie zou gaan? Nou, ik zie in ieder geval je wel. Maar ik weet niet ik weet waarom ben je over water moet. Wil je een, zee, wil je een, een, een zeereis gaan, sla, uh, gaan maken? Of wil je dingen? Ik zie je over water gaan. Dus als je op vakantie gaat, dan ga je over water. Je moet over water om op vakantie te gaan. Dus ik weet niet of je met een boot ergens naartoe gaat, of uh, naar Engeland of zo, maar je moet over water. Dus je gaat wel met vakantie. Dus als dat jouw vraag is voor 2011, kan ik alleen maar zeggen ja. En verder, je maakt er zelf wel het beste van. Dat hoeven ze niet je voor te knauwen, want dan ben je zelf al toe in staat. Dus dat is, de, dat is uh, wat ik tegen jou moet uh, zeggen. En de slaapengel komt ook binnen en dat zal er hier wel zijn, denk ik. Maar die lood ligt altijd te snurken. Dus dat is wat ik tegen jou ja, mag zeggen, lieve Esmeralda. Dus je gaat op, op vakantie, maar je, je gaat over water. Dus ik weet niet waar je van plan bent om naartoe toe te gaan, naar Engeland of Wouten, maar je gaat over water. Ja, als je naar Griekenland gaat, ga je ook over water. Hè? Als je Spanje gaat niet, dan ga je niet over water. In Engeland ga je over water, maar nou, Duitsland ga je ook niet over water. Ga je daar wel over water? Nee, ze gaat naar, naar, naar een vakantie, naar een land waarvoor ze om te reizen over water moet, of met een vliegtuig, of met een boot, of met iets, maar gaat over water. Nu de engelenkaart van Elisabeth. Vele zielen nemen lijden op zich, omdat ze in de toekomst helpers en troosters willen worden. Wie geleden heeft, ziet en begrijpt hoezeer anderen lijden. Nou, dit, deze kaart had ik maar moeten zoeken, was goed voor jou geweest, lieve Elisabeth. Dus vele zielen nemen lijden op zich. Dus vele mensen onder ons, die nemen lijden op zich, die willen lijden, omdat ze in de toekomst helpers en troosters willen worden. Dus vaak moeten we lijden in het leven. Om dat rand andere beter te kunnen begrijpen. Want wie geleden heeft, ziet en begrijpt, hoezeer anderen lijden. Nou, dat is ontzettend mooi, hè? Dus ik zou zeggen, lieve Elisabeth, mooier kan het niet, hè? Maar jou zie ik voorlopig nog niet. Ik zie jou nog niet verhuizen, lieve Elisabeth. Ik zie wel, dat je een stuk, dat je een stuk je luchtig gaat voelen. Ik weet niet of je wat uh, lastig van je luchtwegen, of met je verkoudheid, of ergens weer zit, maar dat wordt beter. Met de nieuwe, met de nieuwe, uh, met het nieuwe weer, met de nieuwe lente, moet ik tegen jou zeggen, komt er voor jou een nieuwe verandering. In positieve zin. En wat ik nu zeg, moet wel uitkomen, want je kunt er nog iedere keer op grijpen. Dus dat is 2011. Wat je als eerste. Wat, wat ik als eerste voor je doorkrijg in 2011. Dus je gaat je gezonder voelen. Maar dat wordt in het voorjaar, als het lente Nu de Engelenkaart voor Donner. Goed luisteren, lieve Donner. Menigeen denkt genoeg te weten om te kunnen oordelen. Aan wie alles weet, hoeft zelfs God, God niets meer te zeggen. En ik begrijp, lieve Donner, dat jij daar wel eens mee te maken gaat krijgen Van mensen die zeggen, God, uh, ik begrijp niet dat jij dingen voelt, ik voel die helemaal niet, en dan vinden ze het maar vreemd dat jij dat wel krijgt, maar onthoud altijd dat je dat tegenkomt dat je dan bij jezelf moet denken, qua die mensen, van menigheen die denkt genoeg te weten, om te kunnen oordelen, aan die alles, en onthoud één ding, aan, aan iemand die alles al weet. Heeft zelfs Gods, God niets meer te zeggen. Toch? Dan kun je zeggen, ja, jij weet het toch allemaal zo goed, waar moet God nog tot jou spreken, waar moet God moeite doen om jou te benaderen, om jou iets duidelijk te maken. Je weet het toch zelf allemaal al zo goed. Dus houd deze woorden goed in je gedachten, wanneer je meer van zo'n mensen te maken gaat krijgen. Nou, ik weet niet, lieve donderdag, of jij uh, uh, wilt blijven wonen waar jij nu woont. Maar ik zie toch wel, nou, het lijkt net of jij voor een paar maanden elders gaat wonen. Het lijkt net of je voor een maand of drie ergens anders gaat wonen. En dan van daaruit misschien gaat besluiten om toch voorgoed ergens te wonen. Maar ik zie je binnenkort, binnenkort, ik zie je net of je een maand of drie, kan met werk te maken hebben, kan met een opleiding te maken hebben, maar ik zie je voor een maand of drie ergens anders. Ga wonen. Dus dat is in 2011 dat er plaats gaat vinden. Het kan zijn dat daarna een definitieve beslissing gaat komen wat je werkelijk wil. Dus houd het maar in de gaten. Ik weet niet of je van plan bent om eeuwig te blijven wonen waar je nu woont. Of wat het is, maar of dat je al met zoiets bezig bent. Maar het kan met werk te maken. hebben, Het kan met een proeftijd te maken hebben. Het kan met een cursus te maken hebben. Maar ik zie in maat of drie ergens anders Zie je wel, dat is Adrie, hè? de slaapengel is nou de grommengel. Dus dat is Adrie, dat kan niet anders. Nu heb ik een engelenkaart van Dirk Dek. Lieve Dirk, verheug je over de rijkdom die jou gegeven is en om je, en om je heen is. Zolang je blind staart op wat er, wat er mist... Leef je in armoede. Dus lieve Dirk, verheug je over de rijkdom die jou gegeven is en om je heen is. Zolang jij je blind staart op wat, wat, wat je mist, leef je in armoede. Dat is een hele mooie kaart. Dat zouden we allemaal moeten doen. Hè? Laten we ons allemaal verheugen over de rijkdom die ons gegeven is en wat er om ons heen is. En was, zolang we ons blind blijven staren over hetgeen wat we missen, dan leven we in armoede. In armoede in onze gedachten. En voor jou, lieve deur, ik zie ik gewoon niet veel veranderen dit jaar. Ik zie alleen nog maar uh, dat, uh, dat jouw bootje uh, nog op dezelfde manier voor blijft kabbelen. En dat jij gewoon je leven, uh, jij bent uiteindelijk de eigen creatie van je eigen leven. Ze zeggen ook, bij hem hoeven we niks te voorspellen. Hij doet toch precies wat hij wil. Doe jij dat? Dat zeggen ze, hoor je boven tegen mij nu. We hoeven we hem niks te voorspellen, hij doet toch precies wat hij wil. Dus dat weten we dan ook weer van jou, lieve Dirk. Je bent de meester van je eigen leven. Nu een engelenkaartje voor de voor de uh, vindje. Goedenavond, lieve vindje. Welkom. Jij en je lichaam, jij en je lichaam, zegt de engelen. Beschouw elkaar als een stel dat samen door het leven gaat en vol liefde Naast elkaar glimlacht. Praat elke dag met je lichaam. Luister ernaar en zorg er goed voor. En zoals ik altijd vertelde, wij zijn een ziel en lichaam. En de ziel die in ons leeft, dat is onze, onze ziel die ook weer naar boven gaat als we komen te overlijden, leven in ons lichaam. En je bent samen in eenheid. Dus we trots op je lichaam en, en, en koesteren de, de inwendige de ziel die in je leeft. Ik praat ook elke dag even tegen je lichaam, want dan spreek ik jouw zin tot het lichaam. zeg, ik ben blij dat ik in jou leef en ik ben blij dat ik bij jou ben. En dat zal alleen alleen maar. En dan goed luisteren wat je doorkrijgt, wat voor antwoord je hier krijgt. Ik ga eerst even verder met alleen de engelenkaarten trekken, want ik zie wel dat het al uh, 2146 is. En dan heb ik in niet gezegd dat jullie allemaal de engelenkaarten getrokken. Voor degene waar ik nog niks over 2011 heb gezegd, ik zie dat zijn toch bijna allemaal mensen die volgend jaar, uh, die maandag toch weer in de chat zitten. Dan ga ik een maandag even op verder. Dan ga ik even nog voor degene het uh, terug. Even terug uh, naar de mensen, uh, de engelenkaart voor deze. Ik hoop dat jullie daar je ook in kunnen vinden. En voor jou, lieve Danny, de, ka de engel spreekt tot jou. En die zegt, gelukkig is wie de glimlach van God, gelukkig is wie de glimlach van God weerspiegelt. En er wordt gevraagd door de engelen. Danny, schenk de wereld je glimlach en ze glimlachen terug. Dus, Ga niet bij de pakken neerzitten en glimlach tegen de wereld, dan zul je merken dat je ook die glimlach terugkrijgt. Nieuwe kaartje voor Colinda. Lieve Colinda, even kijken wat de engel tot jou wil zeggen. Voor jou, lieve Colinda, moet je heel goed luisteren. Het begin van alle bezinning is het naar binnen keren. Laat je begeerte en je eisen los. Maak jezelf leeg in blije verwachting. Alleen lege handen die zijn te vullen. Dus goed luisteren. Hè? Het begin van alle bezinning is het naar binnen keren van jezelf naar binnen gaan. Laat je begeerte en je eisen los. Want we eisen vaak van, ik hoop dat ik dit krijg, ik hoop dat ik dat krijg, ik hoop dit. Maar laat het al, laat al je eisen los. Maak jezelf helemaal leeg. En, en, en, en in blijde verwachting. Dus maak je blij en verwacht het mooie van het leven. Vergeet dan zullen ze dat ook brengen, want alleen lege handen zijn te vullen. Ik vind het een hele mooie kaart. Nieuwe kaart voor burger. Lieve burger, de engel spreekt tot jou. En voor jou, lieve burger, wordt er gevraagd, kijk bewust naar al het schone in de mens. De natuur en de kunst. Schoonheid is een medicijn zonder bijwerkingen. Dus voor jou wordt er gevraagd, lieve burger, kijk eens dus bewust naar al het schone in de mens, naar het mooie in de natuur en in de kunst. Want schoonheid is een medicijn zonder bijwerking. Dus als je de schoonheid bij je binnenlaat, dan zul je merken dat het als een medicijn werkt voor je. En dat heeft helemaal geen bijwerking. Nieuwe kaart voor Björn. Humor. Ze willen jou humor in laten zien, lieve Björn. En de humor is als een lichtstraal uit de hemel. Waar de geest is, gaat het er geestig aan toe. Dus met andere woorden... Je hebt al gezegd, blijf ik hier nog lang, zoals ik het tegen jou mag zeggen, zie ik voor jou uh, het helemaal, het helemaal, dat het allemaal heel goed komt. En dat je daar weer helemaal je eigen stekje gaat krijgen, maar gaat het leven, de humor van het leven inzien. Ga niet zo zwaar op de hand zijn, zie de humor ervan in, want een humor is een lichtstraal uit de hemel. En denk maar zo, waar de geest is, Gaat het geest aan toe, gaat trokken, zellen aan toe. Dus dat is voor jou. De boodschap van 2011 komt nog. Nou, ik zie dat inmiddels de slaapwandelaar de grondkip uh, omgetoverd is in Adrie. Nou, Burger zegt ik, hou van schoonheid. En nu voor jou, lieve Adrie, dit is een heel mooi kaartje. En wat spreken de engelen tot jou? Die zeggen op dit moment tegen jou, met je spullen ga je voorzichtig om. Of waarom ook niet met woorden en gedachten? Dus, met spullen ga je voorzichtig om. Met je spullen ga je voorzichtig om. Waarom niet ook met je woorden en met je gedachten? Ik ga daar ook dus voorzichtig mee om. De Engelen spreken tot je, niet ik, dus dat moet ik zo tegen je zeggen. Dan ga ik even terug naar het lijstje die ik nog niet gehad heb. Gloink heb ik nog niet gehad. Even kijken, een Dreddred. Gloink heb ik nog niet gehad en Harry, Harry de vriend van Elisabeth nog niet. Voor de Engelenkaart, hè. Lieve Plonk, welkom in ieder geval bij ons. Voor jou, lieve Plonk, ze spreken de Engelen tot jou en die zegt: God straft niet. En hemelse, en hemelse machten hebben nog de toestemming, nog de mogelijkheid om leed te berokkenen. Houd liever voor ogen hoe licht je. Hoe je licht kunt laten ontstaan uit wat duistere machten teweeg brengen. Dus God straft niet en hemelse machten hebben nog de toestemming, nog de mogelijkheid om leed te berokkenen. Houd liever voor ogen hoe je licht kunt laten ontstaan uit wat de duistere, duistere machten teweeg gebracht hebben. Ik vind het een hele mooie trouwens. Een nieuwe kaart voor. Voor Dredred. Lieve dread, heb je je ergens schuldig aangemaakt? Erken dit dan voor jezelf. Betreur het en probeer wat goed te maken is, weer goed te maken. Alleen de duistere machten varen wel. Bij schuldgevoelens en zelfverwijten. Dus? Dus, dus lieve Tred, heb je je ergens schuldig aangemaakt? Herken dit dan voor, voor jezelf. Betreur het en probeer dat goed te maken is, weer goed te maken. Alleen de duistere machten varen wel bij schuldgevoelens en zelfverwijten. Nu ga ik een kaartje trekken voor uh, Harry. En dan denk ik dat ik ze allemaal gehad heb. Voor Harry het kaartje, zeggen de engelen, was op voor de stress van bezinning. Het verstandige zusje van bezinning Heet geduld. Dus, lieve Harry, pas op voor de stress van bezinning. Het verstandige zusje van bezinning heet geduld. En ik heb een nieuwe kaart betrokken voor Guus. Ik weet niet of hij luistert. Maar de kaartje zegt: je bent niet alleen een verre gelijkenis van God. In je binnenste ben je echt helemaal zijn evenbeeld. Doe je koninklijke waardigheid en verantwoordelijkheid eer aan. Die was voor Guus. Dus Guus het kaartje voor jou. Je bent niet alleen een verre gelijkenis van God. In je binnenste ben je echt helemaal zijn evenbeeld. Doe je koninklijke waardigheid en verantwoordelijkheid eraan, lieve Guus. En dat klopt ook wel, want wij onze jongens die noemen jou altijd Jezus. Als we het over Guus hebben, dan zeg je ze dat Jezus, omdat je een beetje de gelijkenis van Jezus hebt hè? met je haar en je baard en zo. Dus bij ons noemen ze je altijd Jezus. En de kaart die ik voor mezelf heb mogen trekken is, de goddelijke liefde is oneindig, alomvattend en onvoorwaardelijk. Ze is het grote mysterie van waaruit en waarin je leeft. Voel dit. Dus voor mij is het, de goddelijke liefde, zeggen de engel tegen mij, is oneindig, alomvattend en onvoorwaardelijk. Ze is het grote mysterie van waaruit en waarin je leeft. Voel dit. Nou, ik, dat mogen ze tegen me zeggen, want het klopt ook. Ik weet gewoon niet alles. Ik zeg altijd, ik ben een kind van God. En weet, dat zijn we allemaal, maar ik ben zijn lievelingskind. En voor Ella heb ik het kaartje mogen trekken. Vergeet niet dat de natuur erop wacht je te mogen troosten. Dus die is voor Ella. Dus Ella moet niet vergeten dat de natuur erop wacht haar te mogen troosten. Ik heb bijna alle kaarten getrokken vanavond. Dan is het druk geweest. Maar René die gaat weer. Nou, Adrie gaat dadelijk uitzenden. Nou, lieve mensen, ik hoop dat jullie er allemaal wat aan gehad hebben aan het kaartstrek. Ik heb er hier vier vormen liggen. Die van Vlinder, die heb ik nog apart liggen, maar die doe ik al maandag. In ieder geval allemaal, allemaal, allemaal nog een fijne luisterplezier bij Adrie. Ik ben ook er een maandag en avond weer voor jullie te zijn. Ja, daar heb ik je tijd meer voor, denk ik, voor mout. Maar ik zal even kijken of ik nog vlug kan zeggen. Lieve Ploink voor mout. Levendigheid betekent in relatie staan. Afzondering leidt tot doodsheid. Dus plooi dingen zal daar wel iets mee kunnen doen. Dus levendigheid betekent voor Maud, Levendigheid betekent in relatie staan, als ze zich afzondert, leidt tot doodsheid, tot eenzaamheid. Dus dat is de kaart voor, voor Maud. Ik denk wel dat ze die wel zal begrijpen.